elkaar. Maar je merkt, uh, mensen hebben allemaal levenservaring. Dus dat, dat, dat loopt dan vanzelf. En zij, zij, zij vinden het ook echt leuk om dingen anders te laten zien als voorzitter. En datzelfde gold voor de raad. Er waren daar uh, nou...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 Uh, weer wat terug te krijgen. Omdat ja, je hoe oké, je het of keert... Ja, op, ja. Op, op je eigen plek... Uh, ik, ik, gewoon als mens. Ja. Uh, ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert... Ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes ja. inmiddels. En de kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen. In dit soort zaken. Uh, de schaduwen anders worden. Uh, <lacht> ja. Zou kunnen. Nou, zo diep zijn ze nou ook <lacht> weer niet. Maar uh, <lacht> <lacht> er zitten wat in, krasjes her en de, der. Maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Hoe diep die ja. deuk is... Ja, ja, ja, ja. Hoe ja, grote ja, schaduw, schaduw ja. dus uh, ja. dat is waar. Ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel die plamuren. Niet he? He? Ja, dat kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar ja, dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. Ja, Sommige mensen hebben geen make-up uh, nodig. Nee, maar dat is ook nee, Goed, dit was Blaring. Uh, ja. We hadden, nog, uh, we hadden uh, nog meer onderwerpen. Ja, he? zeker. We, we hebben Love Land, hebben we staan. Ja, wat was dat ook alweer? Dat was ook het Naaststrand, geloof ik. Dat was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 Uh, boven het maaiveld hoe zij dingen aanvliegen. En dat betekent ook dat zij dingen in mijn beleving goed door ja, die control hebben. hebben. Ja, ze, ja, ze hebben zomer, goed doordacht waar ja. ze mee bezig zijn. Ja. En dan, dat, dat is dan ook het afwegingspalet waarbinnen je moet bewegen. Denkt u dat het volgend jaar weer wordt uh, aangevraagd? Ik, ik, ik weet het gewoon niet.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 We moeten die spiegel ook nog even voor... Ja, ja. ja. ja. ja dat is waar. Oké. Okay. We zullen net zien ja. die er nu ja. aankomt. De overlastfiets op ja, de boulevard. Ja, fietsen op de boulevard, ja. ja. Het is een gekke huis. Is het een gekke huis? Ja. Ik vind belachelijk. Ja. Ja. Maar, maar al een hele kunnen. tijd hè, ja. is dat zo. Ja. En niet en, alleen maar op dat zuidstuk hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je... je, je, je. Ja.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 u, ik zeg vooral u, want ik fiets nooit op stoepen en dergelijke. En iedereen die mij niet. betrapt, ik geef ik nu uh, een, uh, die krijgt een kaart. Die krijgt een, die krijgt een taart van mij als die Ro mij betrapt. Een rode kaart. Een taart. Ka een taart. Oh, een taart. Oh, een taart. Oh. taart Mag rood zijn, maakt oh. me niet uit. Als die mij betrapt, het fietsen op een stoep ja, ja, of wat dan ook. Dat doe ik dat gewoon, niet. Dat gewoon niet. Dat maar dat deed ik vroeger ook niet. Ja. Maar dat is een keuze. Uh,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 Ja, voor een heel stuk. Dus ik heb eens een keer een weddenschap met een groep 8 gehad. Uh, uh, uh, die, die hebben ze niet gewonnen. <laughs> ze mochten drie maanden lang uh, uh, meid proberen te betrappen met fiets op de stoep. Maar als een van hen het zou doen, zou de weddenschap ter zielen zijn. Ja. Ja, toen, zeiden dat is ze, toen zeiden ze ja. zelf... Ja. Nee, ja. Nee, ze hebben het wel een week of vier, vijf uitgehouden. Maar toen zeiden dat ze, ze zelf, maar, maar u kunt ons toch niet allemaal zien? Nee, ik, zeg maar, ik ga ervan uit dat jullie eerlijk zijn elkaar ook...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 Ja. We, hebben, we hebben hem gelimiteerd. Ja? Oh, dat is het. Ja. Oh. Uh, dus het kan zijn dat er in tien of vijftien minder waren geweest. Maar voor... Oh. Ook... Oh. Een bepaald soort auto's was er niet, denk ik. Ja. Ja. Ja. ja, maar er is een limiet ja. op. Omdat we hem... Uh, hij moet wel verantwoord blijven. Want achter de schermen lopen we steeds de woekeren met... van wat is nog verantwoord en wat niet. Ja. Oké. Okay. En het ingewikkelde daarachter is, is dat je... Als je kijkt naar Zandvoort vanuit de historie... dan reden al die auto's hier vanuit ons mooie dorp gewoon naar het circuit. Ja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 We hoeven jullie niet meer terug te zien uh, de Helaars, verdere dag. Klaar. Dat is ook ja. de afspraak. Dus je hebt maar één simpele regel: gij rijdt stapvoets. Zo nee. niet. Dan gaat gij eruit en ja, gij Je mag trekt. best eens. Ze maken een ja. grapjes, weet je wel. Ja, maar, maar dat is gas geven. Dat is even gas geven, maar, maar niet de rijden. De nee, nee, nee. Ja. En dat is het groot verschil. Kijk, dus je hebt helemaal geen nee. veel regels nodig. Nee. Maar je moet zorgen dat je op de essentiële. Ja, precies. De basis. De basis, dat die goed is, normen. Ja. Ja. En die handhaaf je dan ook. Ja. En nou, zo lopen we te zoeken, omdat het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 ik moet we moeten gaan afbreken. Want, Heb ik nu deze, meer of minder tijd dan Gerard Schotten ja. gehad? Toch? Nee, maar nee. Nee. Het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we hebben ah, al de onderwerpen, we hebben al de de onderwerpen de gehad. Allemaal. Maar 50 jaar dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente wordt. Ja, ja. uh, dat, dat, dat, dat mogen ja. faciliteren. Ja, hè? Zeker met een prachtig uh, dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, dat vind hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hoi, Irene. Hoi, hoi. Ja? Alvast een. Een hele plezierige open dag. Ja, dank u wel. Welkom. Ik ga hè? kijken of ik, want we hebben twee andere activiteiten, of ik nog even langs kan komen. Maar uh, ik kom sowieso regelmatig langs, maar dat is meer de pensioenfaciliteit. Ja, de ja. dus, <laughs> het houden van Dierenwelzijn van Haarlem komt oh. van 1 tot half, nee, van 12. Nee. In de microfoon praten graag, want anders kunnen we het horen. allemaal. luisteren, ja, thuis willen het ook graag horen. iedereen ja, ja. wil graag horen ja, wat je nou, trouwens ja. bij ons is komen zitten. Alex,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 Kijk, ja, kijk. Ah, maar jammer. ze moeten zich wel legitimeren. Ja, ze moeten dat laten zien. Ja, ja, ja. Dat ik wil best zeggen is. dat ik 50 ja. ben, maar dat uh, geloof ik. Je moet toch het wel bewijzen. Dank u wel.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 Uh, oh, een plaats.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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. Om, ja. om dat te verzorgen natuurlijk. Ja, dat is logisch. Nou, ja. Ja, nou, dat is toch. Uh, dat wordt een hè? leuke dag. leuke dag. Is ja, heel, ja, ik ben er morgen ja. niet, helaas. Nee, want ik, nee. bij, bij, uh, ik moet ben bij Montenal slag op de krocht. Nou, dat is jammer. Ja, ja. ja. ja is ook jammer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar er komen er meer toch? Elke dag ja. kun je, je toch komen. Ja. Er is een speelgoedbeurs, een ja. kleine ja. speelgoedbeurs. Ja. Speelgoed, we hebben ja. smink. Oh, leuk. Grote ja. loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur bij jullie bij de kaas ook vandaan. Dan is de opbrengst. Is goed